Zit van der Linde met het NOS-journaal. De finale van de Champions League is vanavond ruim een half uur te laat afgetrapt. De wedstrijd tussen Liverpool en Real Madrid zou om 9 uur moeten beginnen... maar vlak voor aanvang riep de stadionspeaker om dat het duel werd uitgesteld... om veiligheidsredenen. Rondom het stadion waren verschillende incidenten. Op beelden is te zien dat mensen over de hekken probeerden te klimmen. Zij zouden geen kaartje hebben gehad. En fans die wel tickets hadden, konden daardoor het stadion niet in. Het Oekraïense Openbaar Ministerie zegt aanwijzingen te hebben van gedwongen verplaatsingen van burgers naar Rusland. Dat zou bijvoorbeeld gebeurd zijn in de omgeving Severodonetsk. Het OM beschouwt de wegvoeringen als deportaties en is een onderzoek begonnen. De politie heeft een 21-jarige Rotterdammer aangehouden voor de dood van een man in die stad afgelopen zondag. Die avond kreeg de politie van meerdere getuigen meldingen dat er schoten waren gehoord in de buurt van een Nassauhaven. Agenten vonden daar een zwaargewonde man van 34 jaar. Hij overleed op straat. Verderop aan de Vijnoordkade stond een auto in brand. De politie houdt er rekening mee dat er een verband is.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 Maar daar willen brexit-aanhangers vanaf. Zij noemen het imperiaal stelsel een oude vrijheid. Het metrische stelsel wordt overigens niet verboden. Het weer op veel plaatsen droog met 15 tot 18 graden. Morgen iets kouder, dan is er meer bewolking en meer kans op een bui. Het wordt dan 13 tot 15 graden. Dit was het NOS Journaal.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 So let's get up, let's get get up. Radio. Ted's. Radio. Baby, if you want me. Je vois que les étoiles Je veux toi je veux lui, Mais au fond je veux... Radio. Global House Vibes with DJ Nalzori